Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij de aanrijding op de A12 bij Bennekom is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer was samen met een tweede persoon uitgestapt nadat hun auto in de vangrail was beland. Hij werd vervolgens aangereden door een andere wagen. Een man van 21 uit Nijmegen raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk is de A12 bij Bennekom voorlopig afgesloten in de richting van Utrecht. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, mogen twee weken na hun laatste prik Suriname weer in. Ook hoeven ze niet in quarantaine. Suriname is hard getroffen door corona. Vanwege het hoge aantal besmettingen is de hoogste alarmfase van kracht. Nederland heeft medische hulpmiddelen en zorgpersoneel gestuurd. Inmiddels daalt het aantal besmettingen weer. In de Filipijnen zijn zeker 17 mensen omgekomen nadat een militair vliegtuig is neergestort. Dat gebeurde in de zuidelijke provincie Sulu. Ongeveer 40 mensen zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Het vliegtuig raakte door onbekende oorzaak van de landingsbaan. Reddingswerkers zoeken in Japan nog steeds naar vermisten... na de aardverschuiving gisteren in de kustplaats Atami. De aardverschuiving leidde gisteren tot een moddestroom... die met een snelheid van 40 km per uur een spoor van vernieling heeft aangericht. Tot nu toe zijn twee lichamen geborgen. Twintig mensen worden nog vermist. En de zoektocht naar slachtoffers tussen het pijn van het ingestorte appartementencomplex in Florida is tijdelijk stilgelegd. De autoriteiten willen het restant van het pand zo snel mogelijk slopen. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk, maar er is haast bij omdat er een tropische storm op komst is. Zo moet voorkomen worden dat het overgebleven deel omvalt als reddingswerkers bezig zijn. Het dodental van de ramp is inmiddels opgelopen naar 24 en dan het weer. Het is wisselend bewolkt en eerst ook nog nevelig. In het zuiden en oosten valt hier en daar een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag op meer plaatsen buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt vandaag zo'n 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat al de hele dag file tussen Blarikum en Muiden. Nu 12 kilometer en de vertraging is daar dik een half uur. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A9 is namelijk het hele weekend dicht in beide richtingen bij de Gaasperdammerweg. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 de muziekprogramma.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 En dan doen we het ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoorde natuurlijk Rob de Nijs. Officieel de naam is Robert, geboren in Amsterdam... op 26 december 1942, Nederlandse zanger en acteur. En hij werd geboren als de zoon van een rijschoolhouder. Toen hij zes jaar oud was, ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis... naar de openluchtschool in het Oosterpark. En toen hij acht was, kreeg hij zijn eerste accordeonles... En de rest is geschiedenis, hè. U hoort hem nu, Rob de Nijs, met een mooie plaat. Het werd zomer. Ja, en uh, in Nederland is het een beetje wisselvallig, Zo weer mooi weer. Temperaturen goed, maar ja, die regen, hè? Ja, we doen er niks aan, hè. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij.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 I'm so young now, and so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 Dat was muziek van Wim Sonneveld, uh, samen met Leen Jongewaard met In een rijtuigje. En daarvoor hoorde u Conny van de Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. En ik bedank nog even Kort rijden, want ook Kort is deze week weer uh, druk bezig geweest om de muziek samen te stellen voor dit programma. Nou ja, beschikbaar te stellen. Ik moet het samenstellen, maar hij komt aan met een uh, hele grote bak met honderden platen erin, allemaal singeltjes. En die moeten wij dan allemaal uh, op, uh, op een cd'tje zetten, een mp3'tje zetten, zodat wij het weer op de radio kunnen draaien. Dat bedank ik hem hartelijk voor, Kort Draaier. U weet al, die hele lange man. Voor mij is hij de langste van Zandvoort. In ieder geval muziek, daarvoor zit u aan de radio gekluisterd. De Spelbrekers was er in 1945 opgericht Nederlands zangduo op. staan Theo Rekkers en, uh, en Hugo Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in de Duitse munitiefabriek... waar ze te werk gestaan, uh, gesteld werden. En u hoort ze nu, De Spelbrekers, met Katinka... Elke morgen om tegen, komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok, elk geel truitje, blauwe rok. Maar ze trippelt zwijgend als haar maal. Daarom zingen alle jongens haar verlangde taal. Vrije de Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder.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 een kop, maar haar blik verraadt geen nee of ja Daarom zingen al de jongens haar verlangend na. Kleine kokette Katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekemjes over je schouder Je ma ziet het toch dus komt. Kleine kokette Katinka Ben je verlegen misschien we willen zo graag nog hier leven, een glimp van je wit je zien. je om Stieke kus over je schouder Je ma ziet het kog niet dus komt Kleine koketje, katinka Ben je verliefd misschien We het zo graag nog weer leven Een glimp van je wind Dus je zien.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 ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en een wonder.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 Het einde van een zeeman, die straatjongen uit Rotterdam. U hoort de muziek van Frans van Schaik met Ketelbinky. En daarvoor de zangeres zonder naam met Keetje Tippel. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En de volgende artiest is Jan Vroger. Geboren in Amsterdam op 14 mei 1942. En al daar overleden op 22 juni 2009. Ook wel bekend onder diens bijnaam. Bol Jan was een Nederlandse volkszanger. En Vroger trad Rees in zijn jeugd op met zijn accordeon op Bruiloft en Partijen. En in december 1959 ontmoette hij Mien van Es... met wie hij op 21 mei 1960 in het huwelijk trad. Beiden waren op dat moment 18 jaar oud... en op 5 november van hetzelfde jaar werd een zoon geboren. En die kennen we allemaal natuurlijk als René Vroger. En ook kregen ze nog twee dochters. Die zijn dan weer wat minder bekend. Maar uh, u hoort hem nu, Bolle Jan, samen met zijn vrouw Mien... met kleine, blonde Marianne Dol. Ergens in een kleine... Straat in Wien hebben wij jou gezien. Jij was toen maar amper negen jaar. Je had vloggen. Leo, je stapte naast om vier uur in bed. Je had niet eens je hoed opgezet, dat is toch ouwe kul? Hij kwam hier wonen en we zagen het meteen. Jenever houdt dit baasje op de been, want al op vroege leeftijd. Hij heeft bewust toen voor laatste maat gekozen. En heeft gedacht, het gaat wel goed zolang het duurt. Maar nu behoort hij tot het volk der matelozen. En als hij dronken is.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 de haar Heeft bekoor, zolang er licht is van zon en maan. La la la, la la la la la la la la Elke zondagmiddag bracht die Toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. restaurantje spelen en mijn opa was de kok.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 Te moe Van de dijk afrollen. En mijn opa was de dijk. Detectief spelen. En mijn opa. Die blok, samen met Leen Jongewaard met mijn opa. En daarvoor hoorde u Anita Berry het Middellandse Zee. CFM Zandvoort, lokale noemroever de Badplaats Zandvoort. De volgende dame is ze, Mieke Telkamp, pseudoniem van Maria, Berendina, Johanna, roepnaam Mieke Telkamp. Geboren in Oldenzaal, op 14 juni 1934... En overleden in Zeist op 20 oktober 2016, was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Die is in Nederland vooral bekend voor het lied Waarheen, Waarvoor. Waarmee ze in 1979 haar comeback maakte. En ik heb een andere plaat voor u. Ook een uh, leuke plaat, dacht ik zo. Die is niet echt... Uh, ja, 1960 was het, uh, nummer drie in de single top 100. Mieke Telkamp met Nooit op zondag. Dit melodietje zingt van zonden en zeilen met jou op de Nederlandse zee.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 Kwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruitkapot, dat was een schot van Shaky van de Hoek. Hij stal voor ons liqueur.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 Nee, Een kleine Sjaak Groot in het kattenkwacht Vlug als krik De de schrik Van de buurt en onze straat Als Altijd klaar Voor het happen van een koek Een ruit kapot Dat was een schot Van Sjaakie van de hoek. Een ruit kapot dat was een schot van Shaki van de Hoek. En dat was Corrie van der Bos met Shaki van de Hoek. Daarvoor hoorde u Wim Zonneveld met Poen, Poen, Poen, Poen. En de volgende plaat heeft u al een paar weken niet gehoord. Plaat die regelmatig voorbij komt al vanaf, uh, ja, ja, vanaf de jaren dat ik begonnen ben... met dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Dit dus is alweer heel wat jaartjes geleden. 2011 volgens mij zijn we begonnen met het programma. Dus ja, dit is alweer een tijdje. Tijdje terug. U hoort de drie zakets met het autootje. Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. We hebben een ongeluk gehad. Met de tootootje. Met de tootootje. Met de tootootje.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 Van het auto'tje En de lampen En de bumper En het stuur Het is te koop voor 57. Niemand? Nou, 5-5 gulden dan? Of vindt u dat Nog te duur?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 Uit Den haag tiroom Tango Toen ik jou de roze tiroom langzaam binnenschrijden zag Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach Een afschuwelijk beeld van honger en ellende Vroeg ik maar vroeg ik jou in het hemelsnaam herkende Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la, Dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa, en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte